Voetbal in de Eredivisie heeft Herenveen thuis met 1-0 verloren van Heracles. Het enige doelpunt werd al in de eerste minuut gemaakt door de Braziliaan Everton. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en overwegend droog. Minima rond min 6 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In het zuidoosten is er kans op ijzer. Temperatuur tussen min 3 graden in het noorden tot plus 1 in Limburg. Dit was het NOS verhaal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 Nogmaals goedenavond, laten we maar snel gaan kijken hoe het overal staat. Twente, RKC bijvoorbeeld, daar was het 0-0 en die houtkamp. Is het nog steeds 0-0. Het is, uh, ja, de, de stormloop van Twente in het begin van de tweede helft is geluwd. Net wel een kansje voor Chatley. Maar de echte mogelijkheden en kansen blijven nog altijd uit. Zowel voor Twente als RKC, der halve 0-0. AZ en Vitesse zijn pas aan de eerste helft bezig, maar ook daar was het 0-0. En nu Richard? Nog steeds 17 minuten zijn we bezig in Alkmaar. AZ Veller, gretiger ook, pint Vitesse vast op eigen helft. Dat heeft geleid tot twee kansen tot nu toe voor de thuisploeg. Maar zojuist ook van Aanhot namens Vitesse schoot de bal van dichtbij over. Ik durf het bijna niet te vragen, Frank Wieland. Hoeveel is het bij NAC VVV? 0-0. <lacht> we zijn een uur onderweg. Wel heeft VVV weer een ontzettend grote kans gehad om de score te openen. Na een spellervatting. Marcel Sijp was nog even voorin blijven hangen. Maar hij wilde de bal over de Rauwelaar heen lepelen. Het lukte hem niet. Het is 0-0. We krijgen straks nog schaatsen. maal de duizend meter. Eerst bij de vrouwen, dan bij de mannen. En ook in duizend zitten een heleboel nullen. Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. Hij wordt weer geschaadst in Calgary, Sebastian Tilleman. Irene wust. Staat op punt van beginnen van de duizend meter. Zij trapt figuurlijk spreekwoordelijk af op de duizend meter. Gaat ze doen tegen de gezin Jekaterina Shikova. Irene Wust die vorige week natuurlijk in een kolken voor de tweede keer in haar carrière Europees kampioen werd allround. Maar Wust is een alleskunner, alles kan ze een duizend meter ook heel goed rijden, ze is oud-wereldkampioen. En toen ze dat werd, onder andere in Salt Lake City in 2007, reed ze het Nederlands record. 1,1383 is het Nederlands record. En Wust is naar Calgary gekomen met als doel dat Nederlands record aan te vallen. Want ze rijdt niet op het WK Sprint, daar kwalificeerde ze zich niet voor. Dit weekend rijdt ze en dan gaat ze zich voorbereiden op het WK Sprint. In ze opent in 18:35. Dus is een prima opening. Dat is maar een tiende boven de tijd die ze destijds in 2007 reed. In Salt Lake City. Waar ze vooral een hele goede slotronde toen had. Met maar een seconde verval. Van de binnenbaan naar de buitenbaan toe. Tegen die Russin dus. Als je kijkt naar het persoonlijk record. dan moet iedereen wust deze rit makkelijk kunnen winnen. Dat Het persoonlijk record van Dat staat een seconde langzamer. Maar de, die Russin is wel goed bezig op de middellange afstand ook. Bij de bel. ...is de voorsprong wel ruim voor Irene Wust 45, 73... Dan zit ze daarmee een dikke 2-tiende boven het Nederlands record. Nog altijd rondetijd het is hetzelfde. Ze heeft voorhand op de kruising. De Russin moet inhouden. Die doet dat te laat. Dus haar race is eigenlijk gezien. Haar kans op een goede tijd. En nu eens kijken of Irene Wüst net zo goed de laatste ronde kan rijden. Als destijds in Amerika. Destijds in Salt Lake City. 1.13.83 is het Nederlands record. En dat blijft denk ik staan. Ja, 1.14.24 komt Irene Wüst nu aan. Ze wint de rit van Chicova. En moet nu lang gaan wachten. Want er komen nog negen ritten om te kijken wat dit uiteindelijk dus waard is. Zelfs bij deze stand in die houtkamp is Twente de nieuwe koploper. Zit je ook naar een kampioensploeg te kijken nu? Ja, dat vind ik wel. Ik vind Twente wel een van de... Uh, ploegen voor. Maar ja, dat dacht ik ook bij PSV, moet ik je eerlijk uh, zeggen. En uh, dat denk ik ook uh, als ik morgen bij Ajax en Feyenoord zit. Want dat zijn toch wel de ploegen die het um, uh, moeten gaan doen dit uh, seizoen. Maar 0-0 is nog altijd de stand. En de scherpte is er absoluut nog niet. Uh, bij beide ploegen overigens. Maar je zou het verwachten van uh, een ploeg als FC Twente. Met toch mensen als Tadic en uh, Chadli. Maar juist de mensen, de creatievelingen bij de ploeg van Steve McLaren, laten het een beetje afweten. 0-0 de stand. Behalve zit voor voor RKC, maar niet voor lang, want daar zit iets tussen. Speelt de bal naar Brahma, Brahma naar Douglas, Douglas naar buiten naar Schilder. En Schilder gaat uit de drukte weer terug naar achter naar Douglas... die de bal breed geeft op Wiskerhof. Wiskerhof kijkt en speelt de bal naar ver. Overigens, een van de beste mensen op het veld is de scheidsrechter vandaag, want hij fluit goed. Ruud Bossen heeft uh, wel eens wat kritiek gekregen de afgelopen maanden. Uh, afgelopen maand overigens niet, uh, maar ja, toen was er ook een, uh, een winterstop. En nu is er balbezit voor Douglas, die mee naar voren gaat. Toen doet hij veel in de tweede helft, 0-0 stand. Castanhos, matig spelend, uh, heeft de bal aan de voet, speelt hem helemaal terug naar Schilder. Het publiek uh, accepteert dat eigenlijk niet, vindt dat niet goed. Begint ook een beetje te fluiten als Twente nog altijd balbezit heeft, ver naar Brama of naar Wisscherov zoekt in de diepte naar Chatli, die aan de rechterkant is opgedoken. Chadli uh, in zijn rug van Mosselveld. En van Mosselveld is eigenlijk een beetje halve winnaar. De bal gaat wel over de zijlijn en mag Twente weer gaan gooien. Hebben we gespeeld. Precies 67 minuten. Oftewel nog een kwart wedstrijd te gaan. Even kijken of er ver ingegooid kan worden door Rosales. Dat kan hij in ieder geval wel. Dat doet hij ook. Gooit de bal richting uh, uh, Ver. Die probeert de bal door te komen op Castagnos. Maar het lukt niet omdat Martina ertussen zit. Nog altijd 0-0 bij Twente tegen. Laat AZ alweer iets zien van de vorm van vorig seizoen, Richard? Nou, ik vind het veldspel van AZ uitstekend, moet ik zeggen. De eerste 25 minuten. De drie spitsen, El Tidor en uh, ook Berens... hebben alle drie al een aardige kans gehad. En ik vind dat ze inderdaad bij Vlagen dat niveau van vorig seizoen... in elk geval in uh, de eerste 25 minuten, wel uh, evenaren. Nu ook weer uh, het balbezit voor de thuisploeg op de helft van Vitesse. Het gaat dan even terug naar de centrale verdedigers. En dan mag Marcellus weer opbouwen. Diepe bal nu in de buurt van uh, Maher. De beste man aan de kant van AZ in de eerste 25 minuten. 25 minuten, maar dan iets buiten het strafschopgebied opgevangen door Chommer. Vandaag in de basis bij uh, Vitesse. Vitesse dat wat anders speelt dan in de eerste seizoenshelft. Toen was het vaak een 4-2-4 uh, formatie met Boni die dicht bij Rijs speelde. Kakuta en Ibarra op de flanken. Vandaag speelt uh, Chommer versterkt eigenlijk het middenveld samen met Van Ginkel en Theo Jansen. Nu is het uh, Kasia, de aanvoerder die de bal uh, terugspeelt naar Piet Veldhuizen. Redden een keer goed bij een kans van uh, El -Tidor. En uh, Vitesse speelt dan uh, voorzichtig in een laag tempo de bal uh, langzaam vooruit. Maar het schiet allemaal nog niet op bij de ploeg van uh, Fred Rutte. AZ is beter tot nu toe in deze eerste helft. 0-0. Hoe leuk is het bij een echt degradatieduel tussen NAC en VVV? Frank Vierluid. Nou, weet je waar ik me op verheug, Ronald, zometeen? meteen. het eindsignaal. <tijdsignaal> de de ertersoep <tijdsignaal> na afloop in de perskamer. Na <tijdsignaal> 68 minuten 0-0. En geen enkel tempo in deze wedstrijd. Dat komt omdat NAC heel veel de bal heeft... en maar geen tempo krijgt in de aanvallen. En als de eindpaas er al is... Dan gaat hij altijd naar een VVV-verdediger. Nu Goudelje centraal op het middenveld. Wordt onderuit gelopen, krijgt een vrije trap van Brama. Het is de gelegenheid om Hooi in de ploeg te brengen. Wat creativiteit aan de zijlijn. Maar goed, hij is niet voor niets. Sinds de winterstop geen basisspeler meer vandaag dus. En hij gaat Hadou vervangen. Lost er zojuist nog een schot van een metertje of twintig. Dat ging rakelings over de goal van Maanpa heen. Je bent al geneigd in deze wedstrijd om dat een goede kans voor Nak te noemen. Want goede kansen voor Nak, ik kan ze me bijna niet meer heugen dat ze die hebben gehad. Eén hele aardige kan ik me dan nog herinneren. Dat is al heel lang geleden diep. Uh... Uh, ja, heel vroeg in de, in de eerste helft was dat nu een vrije trap op. Nou, wat is het? Uh, 30 meter denk ik van de goal van Ma en pa. Buis kan van heel ver schieten. Luiks wil het wel gaan doen. Gillissen zou het eventueel kunnen. Ik denk dat Luiks degene is die uh, de eerste rechten heeft in uh, deze wedstrijd. Verbeek is in ieder geval degene die wegloopt. Dus Luiks, een soort van puntertje met een beetje curve erin. Ma en pa kijkt hem naast. 69 minuten onderweg. Je zou willen dat de wedstrijd een keer begon. 0-0 nog. Hoeveel ritjes heb je erop zitten, Sebas, bij de vrouwen? Twee. En dan kijk naar de derde rit. Jing Yu, de regerend wereldkampioen voor het seizoen, werd ze in Calgary in de Olympic Oval. Al daar wereldkampioen. En uh, zorgden ze ervoor dat de Canadezen stil werden. Want niet Nesbit, maar zij werd als wereldkampioen. dus wereldkampioen. Ze gaat de duizendmeterrit meter rit van Annemuller ruim winnen. In 1424 de tijd van Wust. En dan gaat ze ook binnenrijden. Dan blijft ze wel een halve seconde verwijderd van haar persoonlijk record. 1. 14, 13 De duizend meters die zullen nog beter moeten bij Jing Yu. Wil ze de titel volgende week in Salt Lake City willen prolongeren. Want we gaan die 1.13 strakjes toch normaal gesproken wel zien. Als je kijkt al wat Richardson bijvoorbeeld reed op de 500 meter. Dan moet de Amerikaanse ook zeker in staat zijn om 1.13 te rijden. Rond de 1-13, half straks op de 1000 meter. Richardson straks in de laatste rit. We krijgen qua Nederland nog Margot Boer. Straks in de zevende rit tegen Marit Leenstra, Van Riesen en Lotte van Beek in rit 8 en 9. Drie ritten nu dus achter de rug. En die 1.14-13 van Jingyu is de snelste tijd. Michael Kiwanuka gaat nog wel even door met Al Ganelong, maar wij gaan er in die houtkamp. Twente RKC, dat is veel leuker nog. Ja, is dat zo? Ja. <laughs> Daar denken mijn tenen heel anders over. Het is 0-0 uh, en uh, ja, ik zit eigenlijk een beetje te wachten op uh, Boulekin. Want de spits van FC Twente heeft weinig uh, klaar kunnen maken. De huidige spits van FC Twente, Castaños. Nu dan misschien. Het ziet er allemaal aardig uit wat Twente doet. Tot op een bepaald punt. Dan moet hij uh, definitieve uh, paas komen om uh, eventueel een doelpunt te maken. Nu komt hij wel voor het doel. En weer gaat hij langs alles en iedereen. In dit geval ver, die er niet bij kan. En ook Chadli niet in de buurt. En ook Castanjos niet. En dus gaat er wel over de achterlijn 0-0 de stand. En ik kijk op de klok door een kwartier te gaan. En uh, ja, Twente moet nu wel een beetje haast gaan maken. Nog altijd heb ik het gevoel dat Twente wel de doelpunt gaat scoren. Maar toch, nog een kwartiertje te gaan. Ik zie heel veel mensen warm lopen. En dat zou die liefst ook doen. Maar ja, we zitten hier op de tribune. En de wind is gelukkig uh, op komen zetten. Dus uh, bij min uh, 6 zit je wat dat betreft goed. Balbezit voor RKC Waalwijk. Dat heeft een paar mogelijkheden gehad. Onder andere voor... Chef Stans en Bukhari, die de bal nu paast, maar niet goed, wordt opgevangen door Schilder. Een klein kwartier nog. FC Twente, RKC Waalwijk, 0-0. En maar klagen die verslaggevers, terwijl ze elke week naar voetballen mogen. Naar AZ Vitesse bijvoorbeeld. Richard. Ja, je hoort mij niet moppen hoor. Van Anot, tikt de bal breed. Goeie aanval was dat van Vitesse. 0-0 nog altijd in Alkmaar. 33 minuten. Natuurlijk is het koud, maar het is toch leuk om deze wedstrijd te zien. En om te bekijken hoe AZ veel initiatief neemt. Gedurfd, speelt, gretig ook is. En Vitesse, dat wat angstig opereert vind ik, heeft het gewoon moeilijk in deze wedstrijd. Het was natuurlijk de laatste drie wedstrijden in december van de eerste. De zelf al behoorlijk van slag. Slechts één punt uit de laatste drie wedstrijden. En je merkt dat, dat het uh, vertrouwen geen goed heeft gedaan. En dan de komende week ook nog zonder uh, de topscorer Wilfried Boni. Ja, AZ. Het is eigenlijk een beetje wachten op een goal van uh, de thuisploeg. Maar goed, 33 minuten en nog altijd is het 0-0. Uh, van der Heijden speelt de bal terug naar Veldhuizen. Die al aardig wat uh, te doen heeft gehad. Was tien dagen ziek in uh, de winterstop. Room speelde alle oefenwedstrijden, stond hij onder de lat. Maar vanavond is het toch weer Piet Veldhuizen die de voorkeur kreeg. AZ nu het bal bezit met viergevers. Speelt hem kort naar Etienne Rijnen, een van de twee centrale verdedigers bij AZ. De bal gaat naar de zijkant, naar Hendriksen. En dan wordt er gestoord door Kakuta en ook door Reis. Maar het stelt allemaal niet zo gek veel voor. Het is AZ dat duidelijk de betere ploeg is tot nu toe in de eerste helft. Maar het wachten is dus gewoon op een doelpunt. Ja, dat is het ook in daar bij Frank Wieland. Ja, inderdaad. We hebben nog een kwartier om er één te kunnen verwachten. Misschien twee of drie of vier, je weet het niet. Maar als ze er vieren maken, dat hebben ze wel heel, heel erg lang gewacht met ons vermaken. Nu een vrij trap voor Nak met Verbeek achter de bal. Hoog gegeven, maanpaas stond en uh, voorkomt daarmee voorlopig in ieder geval problemen voor de defensie van VVV. Nu de defensie van Nak en de problemen. Bal terug naar ten Rauwelaar. Onder druk van Otsu Nu in de punt van de aanval spelend omdat Kullen eraf is. Voor hem in de ploeg is gekomen. Turk en uh, daarmee dus een creatieve middenvelder uh, uh, teruggekomen op het veld. En een creatieve middenvelder in de punt van de aanval neergezet. VVV heeft trouwens nog een aardige kans gehad via Linse. Maar die schoten bal uit een kansrijke positie. Een meter of twee naast. Zo is het dus opvallend dat Nak heel veel de bal heeft. Maar dat VVV de ploeg is die hier de grote kansen krijgt in de wedstrijd. En ze tot nu toe allemaal keurig netjes om zeep helpt. 77 minuten onderweg. trap, Buis kort genomen. Richting randje strafsgeproefd. Schalk ook ingevallen. Hij voor Leurling. Komt niet bij de bal. Wel krijgt hij daarvoor een herkansing nu. Wil hem neerleggen voor Goedelje. Dat lukt niet. Want Radosavjeviets zit er goed tussen. En dan moet VVV eraf kunnen komen. Maar dat duurt precies één paas. Want de bal van Turk in de diepte wordt onderschept achterin bij eh, Nak. En dus kan de ploeg uit Breda opnieuw een aanval gaan afdraaien. Maar het wordt tijd voor een succesvolle aanval van Nak. Eentje die aankomt bij een spits. Dat zal al heel wat zijn na nou 78 minuten. En die Houtkamp en de FC Twente zaten op Boelekin te wachten. Is hij eraf? Hij is er. En Castanjos uh, is eraf. Ja, zojuist uh, in de ploeg gekomen. Boelekin. Uh, zijn eerste actie is uh, geen uh, gelukkige. Want hij staat buiten spel. Bij een goede paas van Tadic. Anders had hij zo richting het doel kunnen lopen. Van Jeroen Zoet. 0-0 de stand. We zitten in de slotfase toch wel. Oh joh, nog 11 minuten te gaan met de uh, balbezit uiteraard hier voor FC Twente via Rosales. Rosales gaat lopen met de bal. speelt hem uh, goed naar Thalys. Oh, die wordt even vastgehouden. Dat uh, kon een kaartje uh, worden. Wordt het uh, gelukkig niet voor uh, Van Bosselveld. Want, uh... Uh, uh, hij uh, krijgt wel de vrije trap tegen. En uh, moet er een vrije trap genomen gaan worden door Brahma. Is genomen. En Brahma geeft de bal aan Tadits. Tadits. Randstrafschap publiek. schiet tegen Van Mossenveld aan. En dan uh, wordt de bal weer opgevangen door FC Twente. Door Wiskerof. Wiskerof bal naar de rechterkant. Naar Rosales. Rosales halverwege de held van RKC Waalwijk. Daar komt de bal voor het doel. En daar is Boelekien. Die komt de bal door. En dan is de bal nog steeds in de lucht. En wordt er gefloten door Schetter de Bossen. Dat uh, Boelekien... Een overtreding zou hebben gemaakt. Bij het doorkoppen. Nee, het was Chatley die de overtreding maakte. Na het doorkoppen van Boulekin. En Bosse, dus de gebeten hond bij het publiek. Maar nog altijd de beste man van het veld. Nog even kijken, 10 minuten te gaan. En KC houdt nog altijd stand tegen FC Twente. Want in Enschede, in de rolsvesten staat het nog altijd 0-0. En dan is het van de Maanen bij AZ-Vitesse. 37 minuten op de klok. 0-0 nog steeds. AZ de hele eerste helft al de betere ploeg. Vier kansen heeft de ploeg van Gert-Jan Verbeek gekregen. Tegenover eentje voor Vitesse. Dat was linksback van Anod. Na een uitstekende combinatie met Kakuta in het strafschopgebied. Nu een blessure bij twee spelers. Zelfs van AZ. Reinen zie ik liggen in het strafschopgebied En volgens mij ook Hendriksen. Na een aardige aanval van Vitesse. Waar uiteindelijk Tjommer had moeten schieten op doel. Maar hij treuzelde net even wat te lang. Twee spelers dus van AZ liggen op het uh, koude gras hier in Alkmaar. 0-0, 37,5 minuut, gevoetbald. Is dit die rit met die twee Nederlandse tegen elkaar uh, die nu komt, Thomas? Ik kijk naar een Amerikaanse en die schaats nog niet zo heel erg lang. Brittany Bowe komt uit het inline skaten. Maar als je je persoonlijk record van 1:14.87 naar 1:13.91 verbetert, nou dan zegt dat genoeg. Dan betekent dat gewoon dat dit ook een sprintdame gaat worden naast Heather Richardson, die al eerder met succes die overstap naar het ijs heeft gemaakt, waar we in de toekomst rekening mee moeten gaan houden. Dus Brittany Bow komt uit Florida, heeft dus verschillende Amerikaanse, typische Amerikaanse sporten gedaan voordat ze dus via via bij het schaatsen terecht kwam. En 1.13.91 is nu haar persoonlijk record. En verreweg de snelste tijd uh, tot nu toe. Want Ying Yu uit China deed de 22 ste van een seconde langzamer over. Zes ritten gehad. En nu komt dan de rit inderdaad met de twee Nederlandse vrouwen in de baan. Margot Boer gaat starten in de binnenbaan. Dus heeft dadelijk ook de laatste binnenbocht. En ze gaat het opnemen tegen Marit Leenstra. En Leenstra is niet alleen een Nederlands kampioen sprint. Titel nam ze over van Margot Boer twee weken geleden in Groningen. Maar Marit Leenstra is ook de Nederlands kampioen op deze afstand. Leenstra proefde al eens hoe het is om een 1000 meter in de 1.13 te rijden. Haar persoonlijk record sinds de 2 sprint vorig jaar in Calgary. 1.1389. Boer reed nog nooit een 1000 meter binnen de 1 minuut 14. In 14.17 is haar persoonlijk record. Boer voorbijgekomen aan Leenstra. Opent beter dan Leenstra hadden we ook wel verwacht. 18.11 voor Boer. 18.49 voor Marit Leenstra. Leenstra verliest daarmee dan toch wel gelijk heel veel tijd. Boer die me een beetje tegenviel op de 500 meter met de achtste plaats. Ook geen persoonlijk record voor haar. En Leenstra eindigt al 16e eerder vandaag op de 500 meter. Ook voor haar toen geen persoonlijk record. Boer ligt ver voor op Marit Leenstra. Duikt zeker met een meter of 15 de buitenbocht in. Probeert daarin te versnellen. Goed te zien dat Boer dat doet. Versnelt ook aardig goed uit op weg naar de bel. Leenstra door de binnenbocht heen wel dichterbij gekomen. Rondetijd is gelijk. 27-4 voor beide dames. 45-57... Voor Margot Boer is daarmee 1600 zo langzamer dan Brittany Bow was in deze fase van de wedstrijd. Maar die eindigde met een hele goede slotronde van 28,5 seconden. Boer heeft een richtpunt aan Leenstra. Ligt een meter of 7, 8 nog achter en heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. Boer zou dit moeten gaan afmaken, maar heeft nog moeite om naast Leenstra te komen. Nee, gaat het niet lukken. Leenstra gaat de rit winnen van Margot Boer. En de tijd wordt 1.14.15 voor Leenstra. Derde voorlopig met nog drie ritten te gaan. 1.14.62 voor Margot Boer. Vijfde en ook net als op de 500 meter teleurstellend. NAC VVV, Frank Wielijt. 8 minuten dan nog in deze wedstrijd. En NAC verhoogt in ieder geval de druk nog maar weer eens richting de goal van Maanpaan. aardige kopkans van Schalk uit de standaardsituatie. Het is de manier waaruit NAC gevaarlijk wordt. 0-0 is de stand nog tegen VVV. En uh, dat zijn de momenten waar Nak het een beetje van moet hebben. Al die uh, vrije trappen en hoekschoppen die ze nemen, daar kan wel dreiging uitkomen. Maar daar blijft het dan ook bij. Nu moet het voetballend gebeuren met Schalk. Die uh, heel fel is in deze invalbeurt. Hooi, ook een invaller, die wil de bal dan uh, diep leggen voor de rover. Maar die is best snel hoor, die rechtsback van Nak, Maar niet zo snel als Hoijem 8. Want de bal gaat over de achterlijn. Daarmee is het gevaar bij Nak weer verdwenen. En kan Maanpa de doeltrap gaan nemen. 83 minuten zijn we onderweg bij Nak tegen VVV. En 0-0 is het voorlopig. En dat zal het ook wel blijven ik. En de volgende Nederlandse bij Sebastiaan. Dat is een Nederlandse die al een goed gevoel heeft overgehouden aan deze dag. Want Laurine van Riesen werd vijfde op de 500 meter in 37.64. En dat was een heel mooi, nee, uh, Nederlands, nee dat niet, persoonlijk record voor Laurine van Riesen. Ze rijdt op deze 1000 meter die ze goed kan rijden tegen niemand minder dan Christy Nesbit. De wereldrecordhoudster 1.12.68 tijdens het WK-sprint vorig seizoen in deze hal in Calgary, de Olympic Oval En Nesbitt is natuurlijk de Olympisch kampioen. Maar Van Riesse opent beter. 17 voor Laurine Van Riesse om 18 voor Christine Nesbitt. Goede opening hoor, voor Laurine Van Rie Riesse. Nesbitt, die uh, een beetje wijd uit die, is, of die tweede binnenbocht kwam, nu naar buiten toe, Van Riesse naar de binnenbocht toe. En Nesbitt heeft de slag wel redelijk te pakken. Maar Van Riesse moet in deze binnenbocht goed mee kunnen gaan. Andermaal met Nesbitt doet ze prima, komt op gelijk hoogte met de Canadezen de bocht uit. Even een missetje dan in de binnenbocht bij Van Riezen. Drie tiende. was Nesbit in deze ronde was sneller. 45-16 voor Christine Nesbit bij het ingaan van de laatste ronde. 45-25 voor Laurine Van Riesen. die daarmee binnen het Nederlandse record rijdt van Irene Wiesma. Een beetje stilvalt nu op de kruising. Daar komt Nesbit, komt na Van Riesen toegereden. Nesbit heeft ook de laatste binnenbocht. Die stoomt werkelijk als een sneltrein gaat ze nu Laurine Van Riesen voorbij. Christine Nesbit op weg naar de winst. In deze rit wordt het ook weer en 1.12, nee dat niet, het wordt 1.13, 67 voor Christine Nesbit. Wel veel sneller dan Brittany Bo was. en met nog drie ritten te gaan. Dus de snelste tijd voor de Canadese, 1.14, 85 voor Van Riese. de Daar blijft ze een halve seconde verwijderd van haar persoonlijk record. En dan Twente RKC, hoe lang heeft Twente eigenlijk nog voor die ene goal? Uh, vier minuten Ronald en uh, dan zeg je Twente voor die ene goal. Maar RKC was heel dichtbij, want die, ja, hij heeft geen redding hoeven te, te verrichten eigenlijk, Michailov. Op eentje na en dat deed hij uitsteken met zijn linkerbeen de inzet van Bukhari. Want die was er uh, gewogenheid ingegaan. En nu tikte uh, uh, Michailov de bal weg bij een van de nou, schaarse momenten... dat RKC gevaarlijk werd in deze wedstrijd. 0-0 de stand. De laatste vier minuten zijn ingegaan. Overigens met het binnenkomen van Bulikin is het al een stuk gevaarlijker uh, geworden. Want Bulikin heeft al een paar aardige acties uh, achter zijn naam. We gaan zo dadelijk weer een uh, wissel krijgen. Want uh, klaar staat uh, Edson Braafheid om uh, zo dadelijk in de ploeg te gaan komen... Uh, het staat dus nog altijd 0-0 in de slotfase bij Twente RKC. En het weer, Sebastian. Met Lotte van Beek in de baan in de voorlaatste rit. Gaat het opnemen tegen de recin Olga Vatkulina. Jonge recin, 22 jaar, daarmee een uh, jaartje ouder dan Lotte van Beek is. Die is namelijk 21. En haar persoonlijk record reed ze dit seizoen in Heerenveen op 18 november. Dat was bij de Wereldbeker. 1,15,83. Van Beek heeft dit seizoen bij de Wereldbekers op de duizend meter... die ze reed steeds op het podium gestaan. En ook steeds op de andere positie. Wat is ze vlot weg, zeg. Leek me een pikstartje. Maar goed, de starter schiet maar één keer. En dus is Van Beek vertrokken. Drie keer derde eindigde Lotte Van Beek in de Wereldbekerwedstrijden... op deze duizend meters. Dus kijk of ze die lijn door kan trekken. Ze zou toch in ieder geval een PR moeten rijden... als je in Calgary meedoet aan een duizend meter je hebt je persoonlijk record gereden in Heerenveen. Fatculina opent in 1799, 1828. De openingstijd voor Lotte van Beek uit die ploeg van Jan van Veen. Die zegt dat er wel uh, licht gloort aan de horizon... wat betreft een mogelijke nieuwe hoofdsponsor. Van Beek, de kruising langzaam en zeker ietsje richting Fatculina, Maar de Russin behoudt een redelijk uh, grote voorsprong... bij het ingaan van de buitenbocht van En ook na die buitenbocht ligt het rood-witte pak van Olga Fatculina voor... Op het oranje, groen en uh, blauw, donkerblauw van Lotte van Beek. 46 rond. Doorkomsttijd voor Van Beek die een hoop heeft goed te maken in de laatste ronde door de binnenbocht. Maar een meter of twee voor Vatkulina de kruising op komt gereden. Ook niet lekker uitversneld. Klein missetje. Vatkulina zit er al op de huid. Zit er dicht achter. En gaat Lotte Van Beek hier een behoorlijke ram geven. Dus geen goede duizend meter op het oog voor Lotte Van Beek. Die gaat het ruim afleggen tegen Olga Vatkulina uit Rusland. Die met rake klappen naar de finish snelt en met 1.1424 een persoonlijk record rijdt. Vijfde tijdvaart tot nu toe. De 1.1522 is wel een PR, persoonlijk record van Lotte van Beek. Maar het valt me toch iets weer tegen. Dan nou gaan we naar Andy Houtkamp bij Twente RKC. PSV verloor gisteren thuis. 3-1 van Peksvolle. En Twente thuis tegen RKC. Ja, Andy. 0-0. En uh, nog anderhalve minuut. Maar ik uh, breng nog even in herinnering. Het jaar dat FC Twente kampioen werd... werd er heel vaak uh, gewonnen met 1-0, 2-1. Door doelpunt in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Nu komt Rodney Sneijder nog een keer... Uh, in het uh, veld bij RKC Waalwijk. De eerste uh, uh, wissel is dat. Rodney Snyder komt uh, Nordin Bukhari vervangen. En dat gaat natuurlijk heel langzaam. Ja, Bukhari. Uh, ik? Oh ja, ik heb nummer 23. En die staat echt helemaal bij de cornervlag aan de andere kant. Daar is hij heel stiekem naartoe gelopen. En dan uh, duurt het heel lang voordat hij uh, naar de kant komt. Uh, de noordien bukari die de overwinning voor RKC Waalwijk op de slof had hoor. Want hij schoot de bal goed in, maar de redding van Michailov was uitstekend. Goed, Rodney Sneijder, broertje van, komt erin. En eens kijken of hij nog iets kan betekenen voor het team van Erwin Koeman. 0-0 de stand, balbezit voor FC Twente. En nu hebben ze haast met Peter Wiskrof. Ja, dan ga je de bal heen en weer spelen. De bal moet naar voren, richting Boelekin. Gaat hij ook. Boelekin, laat de bal lopen. Komt de bal met Tadis, Tadis uit de draai. Bal uh... Uh, wordt uh, tegengehouden. En is het ver. Oh, naast! Ver schiet de bal net naast met zijn linker. Terwijl er een speler, ik dacht dat het Van Mosselveld was, geblesseerd op de grond ligt. En uh, Van Mosselveld heeft pijn aan het hoofd. En dus gaan we daarvoor een blessurebehandeling krijgen. En uh, zal het spel eventjes stil liggen om Van Mosselveld te helpen aan het hoofd. Het, eindst of, het tussenstand nog altijd 0-0. En de laatste rit op de 1000 meter bij Sebastian Timmerman. Heel benieuwd wat Heather Richardson kan. 37 37 12 has, uh, haar tijd op de 500 meter persoonlijk en Amerikaans record. Voor de Amerikaanse, die volgende week in Salt Lake City. Haar Salt Lake City. Even de grote favorieten is voor het wk sprint De Bel een fatte verschil, zeg. Met Erbanova. Daar er zit meer dan een seconde tussen al. 44-62 met een ronde 26,9. Oei, oei, oei. Waar is Richardson hiermee bezig op deze duizend meter in Calgary? Ze is een halve seconde sneller dan Christine Nesbitt. Haar persoonlijk record is 1, 13 52 En dat zou er hier wel eens aan kunnen gaan. Ruim aan kunnen gaan. Als ze die laatste buitenbocht goed houdt, valt wel ietsje stil. Maar ze trapte toch aardig goed doorheen. Heather Richardson uit Amerika. De klok gaat naar 11 naar 1.12. Het wordt 1.1309. Ze wint de 1000 meter. Ze verbetert haar persoonlijk record met ruim 14 tiende Net niet in de 1.12. Maar dat is dan het enige kritiekpuntje wat je kunt hebben op Richardson. Want verder was het een toprace. Deze winnende tijd van 1.1309. 09 Richardson wint Nesbitt op bijna 16e van een seconde tweede. Brittany Bo, de verrassing uit Amerika op de derde plaats. Marit Leenstra wordt vijfde. Net voor Irene en Leenstra is daarmee dus de beste Nederlander op de 1000 meter bij de vrouwen. Het is rust bij AZ tegen Vitesse Ruststand 0-0. Twente RKC dan. Uh, ja, het is koud, maar de doelpunten vergoeden veel, hè Andy? Ja, ik zal niet zeggen hoeveel het staat om het spannend te houden. Maar er is nog niet gescoord. Het is uh, inderdaad 0-0. En we zitten in de slotfase... Anderhalve minuut van de drie minuten extra tijd hebben we erop zitten. Inmorp voor fz Twente. Maar het is er al aan. Ja, er liggen twee ballen in het veld. Dat mag niet. Dat, ja. Frank, jij hebt iets te melden. In de blessuretijd gebeurt het toch. En de maken heet Bottegien. Vanak komt voor tegen VVV. In de eerste minuut blessuretijd. En Bottegien maakt hem uit een vrije trap natuurlijk. Anders is Bottegien daarin geen velden of wegen te bekennen. Maar VVV maakt één keer echt een fout. Bij een spellervatting van Nak en krijgt gelijk de rekening gepresenteerd. Nak is degene die profiteert en dus de drie punten meepikt in de slotfase van deze wedstrijd. VVV gaat toch verliezen in Breda. Andy. Uh, ja, hier nog één winnaars of verliezers. 0-0 de stand. Jeroen Zoet doet nu al ongeveer anderhalve minuut om een doeltrap te nemen. Nou, daar komt die bal. En die tijd zal erbij getrokken worden. De tijd die nog een halve minuut staat officieel. Van de drie minuten uh, extra tijd die Bossen erbij ging rekenen. Maar er komt nog wel wat bij als uh, braafheid ingevallen voor Schilder. Uh, de bal over de zijlijn laat gaan en een uh, inworp mag gaan nemen. Halverwege de eigen helft. 0-0 de stand bij Twente tegen RKC Waalwijk. Goed verdedigend werk van RKC, kan niet anders zeggen. En slordig. Uh, uh, ja, de, niet scherp genoeg FC Twente. Misschien dan nog in de slotminuut. Want nog één minuut uh, hebben we te gaan als de bal voorkomt bij Tadic. Tadic probeert de bal door te geven richting Cabral. Maar daar zit de andere centrale verdediger die ze goed heeft gespeeld. Jeroen Drost tussen. En dan wordt de bal door Rosales over de zijlijn gelopen. En lijkt het maar over en uit. Is het niet zoals in dat kampioensjaar dat Twente op het allerlaatste moment... steeds de puntjes uh, wist te grijpen. Nu lukt dat niet. En heeft uh, de misstap die PSV gisteren... Uh, uh, liep tegen Peck Zwolle. Uh, uh, niet al te veel gevolgen voor de Eindhovenaren als je kijkt naar FC Twente. Want Twente lijkt hier twee punten te gaan verspelen tegen RKC uit Waalwijk. Of lukt het nog met Douglas die balbezit heeft en die gaat lopen met de bal. Maar loopt erg lang, speelt de bal dan wel naar ver. Ver, halverwege de helft van de RKC. Door naar Douglas. Douglas probeert de bal door naar Tadis te geven. Tadis in straks op het gebied, gaat neer, maar niets aan de hand. Goed gezien door Bossen is het Martina die de bal naar voren speelt. Het lijkt mij het laatste, de laatste bal omwentelingen. Want van de drie minuten hebben we er nu bijna vier op zitten. Dus de extra tijd laat Bossen helemaal doorspelen. Woedende Erwin Koeman aan de zijlijn. Want die zegt ja drie minuten is drie minuten. En we hebben er nu al vier gespeeld in de extra tijd. De bal zit voor Brama. Die speelt de bal weer naar voren. Richting Boelekien. Boelekien koopt de bal door. Naar ver. Ver naar rechts. Moet de bal ingeschoten worden. Wordt wel geschoten maar een vangballetje voor Jeroen Zoet. En dat lijkt mij de laatste mogelijkheid voor FC Twente in deze wedstrijd. Bossen zal gaan afluiten. En dan uh, laat FC Twente twee hele belangrijke punten liggen. Nog altijd laat hij doorspelen. Het is uh, 4,5 minuut nu. Extra tijd die we hebben gehad. Uh, drie minuten stonden er op het bord. Nog even een beetje ruzie tussen Douglas en, uh, Lieder en, en Lieder. En dan heeft Bossen afgevloten Wordt er uh, uh, een handje geschud. En eindigt de wedstrijd tussen FC Twente en RKC Waalwijk in 0-0. Alle uitslagen van vanavond even op een rijtje. Heerenveen, Hierakles 0-1, Twente, RKC 0-0. En NAC VVV is ook afgelopen 1-0. Het is rust bij AZ Vitesse en de dan daar 0-0. We gaan naar Sebastian Timmerman. 1-8, 33 voor Stefan Groothuis in zijn eerste wereldbekeroptreden van dit seizoen. Want hij miste het hele eerste deel van het internationale seizoen... door dat virus wat hem afgelopen zomer had getroffen. Maar hij werd wel weer voor de zesde keer in zijn carrière... Nederlands kampioensprint twee weken geleden in Groningen. Ging daarna dus naar Calgary toe en nu op hoogte 1,833. Ja, dan zit hij toch 1,4 seconden van dat Nederlands record af. Waarmee hij onder andere vorig seizoen wereldkampioen werd in Calgary. Maar hij had ook een behoorlijke misser in een van de binnenbocht. 1,893. Hij moet negen ritten gaan wachten wat het uiteindelijk toch echt waard is, maar erg tevreden lijkt Stefan Grotenhuis daar ook weer niet mee. Kind of Magic van Queen was dat. De 500 meter finale van het EK Short -track was een zinderend duel... tussen twee grote rivalen. Ariana Fontana en Jorien Temors. Allebei hebben ze hun zinnen gezet op de Europese allround-titel... en allebei hadden ze een afstandszegen daarvoor hard nodig op dat sprintnummer. En allebei wisten ze dat de start van de race cruciaal zou zijn. De spanning liep op in Malmö. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. De belangrijke finale voor Termors. Daar staat ze, Jorien Termors, naast haar grote rivale Ariana Fontana uit Italië. De titanenstrijd. Ja, zeker. We wouden het uitvechten. We rijden allebei hard in de, de ritte daarvoor. En ja, het was gewoon heel spannend. Messcherp zijn ze, wachtend op het startschot. Ze zijn goed weg. Termors, net voor Fontana, de bocht in. Maar dat gaat bijna mis. De eerste start. Ja, we begonnen meteen met de starten. Starten. Elkaar aanraken, onderuit. Nou ja, het was uiteindelijk degene die als eerste de bocht in stapt. Die ging hem waarschijnlijk winnen. Dus daar gingen ja, dus de eerste 25 meter waren wel de belangrijkste. Een val van Termos, maar er is geen sprake van een overtreding. Dan komt er een herstart en dan gebeurt er vrijwel precies hetzelfde. Opnieuw starten, elkaar aanraken, onderuit. En dat gebeurt dan allemaal in de eerste 20, 30 meter van de wedstrijd. Weer een val van Termos. Weer gaat Fontana mee. Maar er komt andermaal een herstart. En daar staan ze dus weer, naast elkaar op de lijn. De spanning is zichtbaar. Termors twee keer als eerste de bocht ingegaan, maar wel twee keer gevallen. Het psychologische gevecht begint. Ja, ja dat, heel erg. Tuurlijk, op het moment dat er een, een valse start is of dat er uh, wat, wat geduwd wordt met die start en je valt. Je wil je materiaal natuurlijk niet, uh, niet kapot krijgen. Dus ja, dan is het een uh, uh, mental game. Hè. Ik zeg altijd, uh, short track, op uh, het moment dat je aan die lijn staat... het is 50% mentaal en die andere 50% zit tussen je oren. Dus, wie is er bij deze derde start het coolst? En wie het meest nerveus? Dit is dus de derde keer dat de vrouwen aan de start staan voor de finale. Fontana pakt de kop en Termors zit erachter. Die is het coolst, maar die heeft ook de snelste start. Dus het is heel wat makkelijker om cool te zijn dan een Jurine die je toch niet van de eerste paar meters moet hebben. Nou ja, het was een beetje nadelig voor mij. De eerste keer lagen de blokken dicht bij de streep. En omdat er twee keer waren gevallen, was het ijs uh, kapot. De lengte naar de eerste bocht die, die werd een meter of vier verlengd. En dan, dan heeft Fontana, de Italiaanse rijder, toch net even het voordeel over Jorien. Ja, dan, dan staat je net als tweede in die bocht. En dan probeer je er nog alles aan te doen uh, om ergens een ine-actie te plaatsen. Maar ze rijdt hem gewoon zo slim. Heel veel ervaring. Vier keer Europees kampioen. En die, die bouwt hem heel rustig op. Ze rijdt hem van... Van een wat langzame rondetijd steeds een tikje sneller. Dat wordt lastig met Fontana nog op het ijs en zeker nog steeds Fontana aan de leiding. Die geeft Jorien het idee van, uh, ja, er zit geen snelheid in, maar Jorien kan ook niet uit haar lijn stappen, want dan komt de Poolse uh, die er op drie ligt, uh, springt ertussen. Want iedereen kon het met die snelheid bijhouden, dus ja, het is een heel tachtisch spel geweest. En op het moment dat ze dan in haar actie plaatst, versnelt ze hem mee en dan ben je eigenlijk gewoon kansloos. Dus... Komt er Morsten nog langs? Nee, Fontana wint. Twee was wel het hoogst haalbare op dit moment. En zo is dit titanenduel voor Fontana, maar het is een momentopname. Fontana komt aan de leiding op het Europees kampioenschap. Termors pakt als tweede op de 500 meter 21 punten en doet ineens gewoon mee. Nou, zeker. Ik heb gewoon, gewoon punten gepakt en morgen is er weer een afstand en dan moet ik gewoon ook weer... Uh... Verstandig rijden en uh, gewoon weer zorgen dat ik in de finale komt. Dit is de stand na twee afstanden. Fontana 55, Christy 34 en Termors uit het niets naar 3 met 21 punten. Nee, loterij, short track is, is geen loterij. Het is een kwestie van uh, wat je net al zei. Een, een, een psychologisch spel. Het is uh, echt met je hoofd bijblijven, Punten tellen. Soms genoegen nemen met een tweede plaats. Uh, ja, risico's nemen wanneer het kan. Maar zeker ook risico rijden wanneer het moet. U hoorde een bijdrage van Edwin Cornelissen. We gaan terug naar eerder op de avond. Heerenveen tegen Herakles. dat werd 0-1. Een doelpunt dat al na 50 seconden viel en van Everton was. En dan vraag je je altijd af... hoe zou Marco van Basten daarover denken, over die 1-0-nederlaag? Marco, en dan sta je in de eerste minuut al met 1-0 achter. Denk je dan een beetje van... waar hebben we in hemelsnaam voor getraind in de winterstop? Nee, nou kijk, het is natuurlijk wel een domper. Dat is zonder meer zo. Aan de andere kant is het... Uh, je hebt nog 89 minuten om het herstellen, dus... Dat is dan, als je er een tegen krijgt, beter in de eerste minuut dan in de laatste minuut. Het is alleen een onbegrijpelijke fout. Het is een communicatie tussen Christian Koem en Jeffrey. Beiden kijken, en de bal gaat er overheen en die staat gelijk 1-0 achter. Dat is natuurlijk niet lekker. En daar heeft, vind ik, Heracles op een goede manier gebruik van gemaakt. Doordat ze 1-0 voorkwamen en het toch een goed voetballende ploeg is... gingen ze het gewoon rustig en goed uitspelen. En daar hadden wij moeite mee. Want ze dwongen ons eigenlijk een beetje uit de tent. En uh, ja, dat, dat, dat heeft, uh, daar hebben we in het begin met name toch wel last van gehad. Jullie krijgen nog wel wat kansjes. Maar jullie waren ook weer niet sterk genoeg om Herakles echt de wil op te leggen. Ja, nee, dat klopt, ja. Nou, Herakles is gewoon een goede ploeg. Die uh, hebben toch ook vorig jaar in de, in de bekerfinale gespeeld. Het is dus een ploeg met een redelijke ervaring en goed, goed verzorgd voetbal. Dus uh, nou ja, daar hebben wij uh, ja, veel last van gehad, uh, deze competitie. Is jouw ploeg na die tegenvaller in de eerste minuut ook mentaal aangeslagen? Nou, dat vond ik juist wel goed. Ik vond dat de eerste helft uh, reageerden wij op de goede manier. Er was op zich, uh, vond ik, veel initiatief. Alleen we waren niet in staat om echt, echt goede kansen te creëren. Maar er werd uiteindelijk wel uh, ja, veel, veel uh, hard gewerkt en uiteindelijk ook uh, ja, wel veel gecreëerd. Alleen het hield een beetje op tot de 16. Jullie doel was, zo begreep ik, om toch uh, in deze tweede seizoen zelf een beetje aansluiting te vinden bij de ploegen die strijden om play-offs om Europees voetbal. Is dat nog reëel? Nou ja, dat wordt wel moeilijker. Als je dit soort thuiswedstrijden niet gaat winnen, dan uh, denk ik dat je gewoon eerst moet gaan kijken van: uh, oké, okay, wedstrijd voor wedstrijd. Uh, wedstrijd voor wedstrijd zien te winnen. En dan, ja, dan hoef je niet zo, zoveel uh, aan, aan de ranglijst uh, te kijken en te denken. We zullen dat eerst gewoon. Uh, voor, met name naar onszelf en het spel moeten wij uh, gewoon ons bezighouden. Want uh, dat is al lastig zat. Ja, vooruit gaan boeken, speltechnisch. Daar, daar gaat het toch om? Ja, ja, nou ja, wij moeten echt met onszelf bezig zijn. En voor de rest niet zoveel met de ranglijst. Marco van Basten en Filip Koker. Snel naar Sebastian Timman. Want Michel Mulder is bezig met de laatste meters. En komt binnen in 1 En haalt daarmee bijna een seconde af van zijn persoonlijk record. En daarmee heeft hij uh, alle reden... Om zeer tevreden te zijn. Het was wel een race met wat missetjes. Vooral in het begin. Michel Mulder, de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap. Sprint achter Steven Grotes kwam niet helemaal lekker weg. In zijn eerste volledige slag zat een missetje als het ware een beetje iets te veel naar rechts. Daarna een missetje naar de linkerzijde. Maar toen hij helemaal op stoom was, op gang was, was hij ook prima op gang. En zijn laatste ronde met anderhalve seconde verval. Is dan wel weer bijzonder goed. En 10787 is dus in ieder geval een dik persoonlijk record. En de snelste tijd op deze duizend meter. Als we zes van de tien ritten hebben gehad. Dadelijk nog Kjeldnuis en Hein Ottespeer. Heer de veen is dan weer 0-1 wedderd. We hoorden net al de verliezende trainer. Marco van Basten en nu de winnende Peter Bos. Peter, je hebt iets anders gespeeld dan normaal. Door die situatie bij jullie club. Dat spelers die eventueel vandaag of morgen weg kunnen zijn. Dat je die niet opstelt. Heeft dit team dat wel speelde je verrast? Nee, hij heeft mij niet verrast omdat ik uh, geen jongens zou opstellen als ik er geen vertrouwen in zou hebben. En uh, we hebben natuurlijk twee andere dingen gedaan. We zijn met vier man achterop gaan spelen weer. Dus in het systeem hebben we wat veranderd. En inderdaad, de jongens die, uh, waar de kans groot van is dat ze nog deze window zullen vertrekken... die heb ik niet, uh, niet laten starten. Met uitzondering van Everton dan. Ja, dat was een gouden zet. Hè, want uh, die aanname de afronding in de eerste minuut, dat was allemaal even perfect.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 Nog even over die vier spelers die naartjes zitten op de bank. Wat normaal gesproken wel basisspelers zijn. Verwijt je die jongens iets? Nee, totaal niet. Het is hun goed recht om, uh, om te zeggen dat ze toe zijn aan een volgende stap. En na dit seizoen. En het liefst nu al in de winterstop uh, naar, naar een andere club gaan. En uh, nogmaals, dat is hun goed recht. Uh, zoals het ook ons goed recht is om wat, uh, wat, uh, wat verder te kijken. En, en te zeggen, nou goed, we hebben nog meer goede spelers in onze selectie. Dat hebben we vandaag weer kunnen zien. En uh, ik wilde zometeen niet verrast worden dat er, dat er bij wijze van spreken maandag uh, twee of drie jongens alsnog uh, naar een andere club gaan. Dan heb je een hele voorbereiding achter de rug, uh, gewerkt aan jouw manier van spelen. En dan zijn de jongens opeens weg. Dus wij hebben gewoon gekozen voor jongens die in ieder geval uh, na 31 januari op zeker nog zijn. Ben je in de positie om als ze vertrekken iets terug te eisen? spelers? Nee, wij, wij werken op een andere manier bij, bij Heracles. Ik bepaal de opstelling, ik bepaal welke jongens ik meeneem uh, hier naar deze wedstrijd, maar de clubleiding bepaalt uh, welke spelers ze aantrekken. Daar uh, hebben we altijd wel overleg over, maar de eindbeslissing ligt daarbij uh, bij de directie en bij de voorzitter. Je ziet er erg gelukkig uit voor jouw doen na afloop. Uh, ja, dat komt ook omdat jullie met deze selectie hebben bewezen dat je het ook zonder ze kunt, want ja, zoals je zijn, het was een voorkomen terechte overwinning. Ja, maar dat, dat vind ik ook. En, en, maar dat wist ik natuurlijk wel. Ik denk dat ik er vooral gelukkig uitzie omdat het hier een stuk warmer is dan buiten op het veld. Peter Bos na de 1-0 overwinning van zijn ploeg Heracles op Heerenveen. We gaan naar AZ Vitesse. De tweede helft is begonnen. En hoe? Richard van der Malen. Twee minuten is hij uit. Oud 0-0 de tussenstand nog steeds hier in Alkmaar. En inderdaad een ongelooflijk grote kans voor AZ om eindelijk op voorsprong te komen. Het was Berends die door Maher uitstekende paas trouwens voor de keeper werd gezet van Vitesse Veldhuizen. Ja hij ging er half voorbij. Berends werd licht aangetikt. Het struikelde toen terwijl nu weer een kans voor AZ maar er wordt gevlacht voor buitenspel. Hij ging eigenlijk er wel redelijk goed langs. Maar struikelde toen. En toen was de bal eigenlijk ook weg. Het was de kans voor AZ om op 1-0 te komen. Als Berend zich gaat laten vallen was het waarschijnlijk een strafschop geweest. Maar goed, Berend had die bal eigenlijk gewoon zelf moeten maken. Want het was de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Vitesse nu met Theo Jansen. Nog niet zo heel veel van gezien. Nu in de middencirkel met zijn linker. Opent hij dan naar de rechterkant, naar Ibarra. Maar de paas is absoluut niet op maat. Esteban, de keeper van AZ, plukte bal rustig in zijn eigen 16 meter en geeft hem dan drie minuten na rust weer mee aan Etienne Rijnen. Een van de twee centrale verdedigers. Het laatste kwartier van AZ in de eerste helft was duidelijk minder dan het eerste half uur. AZ beter dan Vitesse. ...had ook aardig wat kans om op 1-0 te komen. Terwijl er nu weer een uitstekende diepe bal op Elthidoor... ...net iets te hard werd gegeven vanaf het middenveld. Weer was het Maher aan de basis van die aanval. Speelt toch weer zeer goed die jonge middenvelder van AZ. Kasia wordt nu aangespeeld door Veldhuizen... ...met korte mouwtjes vanavond ondanks de ijzige kou hier in Alkmaar. En Veldhuizen dan opnieuw terug naar Kasia. Het is allemaal wat angstig, het is allemaal zeer voorzichtig... ...zoals Vitesse ook in het begin van de tweede helft weer speelt. Veldhuizen opent dan met een wat diepe de bal richting Theo Jansen. Die legt de bal dan leuk klaar op... Uh... Van Arnold, een beetje met de zijkant van zijn lichaam. Theo Jansen dan wat in uh, moeilijkheden gebracht door goed stoorwerk van Hendriksen. Dan is het uh, AZ weer aan de rechterkant van het veld. Balletje dat uh, richting Berens gaat, maar dan wordt er goed verdedigd door Van Arnold. Die speelt de bal vervolgens naar uh, jan Ari van der Heijden, de centrale verdediger. En die geeft hem mee naar Chommer. Vandaag in de basis dus bij Vitesse. Speelde twee jaar voor AZ tussen 2006 en 2008. En Chommer kiest dan de diepte, terwijl Kalas aan de rechterkant de combinatie zoekt met Ibarra. Dat ziet er goed uit namens uh, Vitesse aan de rechterkant, maar dan wordt er goed terug dekking verleend door Viergever. Gaat de bal terug naar Kalas en is het vervolgens balverlies weer aan de kant van Vitesse. Vijf minuten zijn we bezig in de tweede helft. En het staat hier nog altijd 0-0 in Alkmaar. Kijken wat de snelste tijd is tot nu toe op de duizend meter met de mannen. Sebastian. Nog altijd de 107,87 87 van Michel Mulder zijn persoonlijk record. Een tiende daarmee sneller dan de Canadees Tyler Darrow. Die reed trouwens ook een persoonlijk record. 107,97 97. En de rest allemaal in de 1.08, 1.09 of zo 1.010 e op deze kilometer. ...waar we nog twee Nederlanders in actie krijgen... Speer dadelijk tijdens het nieuws. En als de starter nog een beetje zijn best doet... ...en een beetje de heren opjut... ...en dat zijn dan de heren Nuis en Davis... ...in de voorlaatste rit, gaan we die rit nog mooi meenemen... ...voor het nieuws van 10 uur Kelt Nuis. De Nederlander die twee keer op het podium stond... ...dit seizoen op de 1000 meter. Eén keer in Ereveen en één keer in Nagano... ...tegen Sony Davis, de Olympisch kampioen... ...die zich niet gekwalificeerd heeft voor het WK Sprint. Volgende week in Salt Lake City... ...zesde werd hij slechts bij de Amerikaanse... ...kampioenschappen Sprint, dus we gaan... Volgende week in Sotleek normaal gesproken niet zien. Dus nu maar alles eruit rijden. Dee Nuis. Via de binnenbocht. Onderdoor gekomen bij Shawnee Davis. En Kjeld Nuis opent in 1655. En de wereldrecordhouder Davis volgt met 1672. 1.06.42. 0 6 deze voor Shawnee Davis. Dat geweldige wereldrecord dat hij reed in 2009. Volgt nu zo'n meter of 5, 6, 7, achter. Kjeld Nuis die in de buitenbocht de pijn verbijt van de verzuring. En de druk op die, uh, op die benen die erop komt te staan op het lichaam. Davis onderdoor gekomen als de bel klinkt. 24-7. Prima ronde voor Shawnee Davis. De 25e rond voor Kjeld Nuis. 41-61 voor hem. Nu moet hij mee met Davis. Hij heeft dadelijk wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Hij heeft een richtpunt aan de Amerikaan. Lijkt me op het oog ietsje meer snelheid te hebben. En dan duiken ze de laatste bocht in Davis door de laatste buitenbocht. En Kjeld Nuis door de binnenbocht. Hij komt eraan, Kjeld Nuis. Hij komt eraan. Dan gaat hij er ook voorbij. Nou, het wordt net wel of net niet. Davis wint toch de rit in 1.749. Snelste zijn tijd tot nu toe. 1.764 voor